Goedemiddag, ik ben Rijne en dit is het nieuws van NOS op 3. In Den Haag heeft een groep tieners trampersoneel mishandeld. Gebeurde gisteravond, nadat een groep jongeren werd aangesproken op hun gedrag... omdat ze zich misdroegen in de tram. De groep sloeg na de mishandeling op de vlucht. Twee van hen doken in een kelder en flat in. Daar werden ze opgepakt. Het gaat om een jongen en een meisje van 14. Twee medewerkers doen aangifte. In Rusland zijn vanochtend explosies geweest op twee verschillende militaire luchtbasis. Beide vliegvelden liggen op honderden kilometers van de Oekraïnse grens. Op een van de vliegvelden, 200 kilometer van Moskou, is een brandstofwagen ontploft in een hangar. Er zouden drie doden zijn gevallen en vijf mensen zijn gewond geraakt. Een van de explosies zou zijn ontstaan na een droonaanval. Opletten als je klant bent bij ABN Amro, vanaf april kan je niet meer betalen met je ring, sleutelhanger, horloge of armband. Doen ze omdat deze accessoires toch al steeds minder gebruikt worden. Geldt trouwens niet voor alles, smartphones en watches van Apple, Garmin en Fitbit kun je nog wel blijven gebruiken om contactloos te betalen. En het is misschien niet een van de mooiste bruggen van ons land... maar veel mensen maken er gebruik van de Nelson Mandela brug. Door dat ding kunnen mensen in Zoetermeer oversteken... van de ene kant naar de andere kant van de A12. Of beter gezegd, ze konden daar oversteken. Je hoort mijn collega Edwin... Nadat er eerder scheurtjes in de constructie zijn ontdekt... zijn de bouwtekeningen van de 30 jaar oude brug nog eens goed bekeken. En nu blijkt dat die te zwaar is voor de betonnen dragers... waar hij op rust een constructiefout. En dus is niet zeker of hij nog veilig gebruikt kan worden. Deze jongen stond net bij de brug. Hij zou worden opgehaald door zijn teamgenoten, maar dan wel aan de overkant. Ik uh, wilde eigenlijk weer zo opgehaald worden voor, uh, naar de voetbal. Maar ik kan niet daar naartoe. Dus uh, ze komen nu helemaal omrijden om het op te halen. En dan nog het weer. Het bulletin eindigt zoals elke keer. Met een blik op het weer. Ook vanmiddag is het af en toe nat. In Limburg glijd je door sneeuw zo van het pad. Erg warm wordt het vandaag niet. Hooguit een graad of drie. Morgen opnieuw bij je. Het is een goede tijd voor warme treien. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Herman de Hart van de ANWB. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam staat 7 kilometer file tussen Zaanstad-Assendelft en Zaanstad-Zuid. Er is een ongeluk gebeurd. Drie rijstoken zijn dicht en de vertraging is ruim een kwartier. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad tussen afrit weide en knoopend daarom 4 kilometer file en 20 minuten extra reistijd. A10 Koenplein richting Knoopend-Amstel tussen Sloterdijk en Amsterdam-Oud-Zuid 6 kilometer file. A27 Almere richting Utrecht tussen Afrit-Almere-Haven en Eemnes 4 kilometer file.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 Autobedrijf Zandvoort. Ook gewoon op zaterdag. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu Rainbow Radio Zandvoort.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 En dat was Lady Blackbird. Met de prachtige nummer Woman. En jee, wat een prachtig optreden had zij in de patronaat. Uh, afgelopen november. Oh ja. Was ze bij aanwezig. En uh, wat een dijk van een artiest. Is dit is een mooie stem. Ja, en uh, mag absoluut meer gedraaid worden. Woman. Ja. En dan wilde jij ja. nog, uh, wil, je wilde nog iets toevoegen. Ja, als we dan toch over Woman hebben. Nog even terugkomen op die groep. C7152. De website is www.groep. 7152.nl. Ja, dus dat, dat niet gewoon 7152. Dan kom je op een Japanse site of zo, geloof ik. Ja, dat heb ik we net even gecheckt. Ja, Precies. dus het is groep 7152.nl. En met deze informatie welkom in de tweede uur van Rainbow Radio Zandvoort. De laatste reguliere uitzending van zeg maar dit jaar. Ja, um, want we hebben nog een speciale uitzending in december, op 19 december. Ja. Ja, daar nee, gaan we eventjes uh, over praten. Als het goed is, heb ik aan de telefoon uh, wat... Nou, nou, nou, volgens mij hebben we een, een bijzondere persoon uh, aan, aan de telefoon. Oh. Ik zie hier namelijk uh, regenboogklaas op, uh, op mijn blaadje staan. Oké. Oké, en die is aan de telefoon? Die is aan de telefoon, dat is uh, goed. De, de reenboekleef... Rainbow Klees? <laughs> Oké. Okay. Ja, nee. uh, goede, goede dag. Uh, Rainbow Klees? Wat, wat, wat is een, een Rainbow Klees? Met, met wie hebben we het nou, genoegen? Uh, ik ben ja, met de regenboog Klaas. Maar ik ben internationaal. Dus Sint, uh, Klaas, Klees. Dus uh, dat, ja, zo noemen ze me in het buitenland. Aha, dus uh, ja. de, de, en, en uh, u breekt even in uh, in het uh, programma begrijp ik. is natuurlijk uh, heel belangrijk is, dat ook Sinterklaas ook de rainbow is, hè? Okay. Dus uh, de boot heet soms ook een rainbow en uh, we zijn voor iedereen, alle gezinten, alle genders. Dus is voor iedereen Sinterklaas ook al heel aanwezig. Dus je vaart dus, maar met de de rainbow. Ja, de Rainbow. We hebben ook de Rainbow Radio. Dus we hebben ook de boot. De Rainbow die doet ook wel eens voor andere doeleinden. Maar laten we nu ja, in Zandvoort de Rainbow Boot hebben van Sinterklaas. Nou, welkom Sinterklaas. Wat ontzettend ja. leuk dat u bij ons uh, inbreekt. In, uh, in de, de, nou ja, dan sneuvelt het andere interview. Zullen we maar <lacht> gewoon even zeggen. Wat ontzettend okay. leuk dat u in de, in de uitzending komt. En, en nog meer, ja. omdat u. Ja, u heeft natuurlijk ontzettend druk. Uh, wat, ja, heel uh, druk, ja. Ja, het is de hele tijd wel dag, uh, dag hoor, dat ik dat zeker moet zeggen. En, en we hadden natuurlijk een pietentekort. En we hadden dus, het vliegtuig was zoek, uh, de, de pepernoten, de, alles was zoek. Maar het is allemaal weer goed gekomen door de welwillendheid van de kinderen en ook van de volwassenen eigenlijk. En we waren dus alle gezinten, iedereen heel Nederlands hielp mee. Dus, ja, het, het blijft dus, wel, het wel blijft. Ik, ik, ik, ik moet toch wel zeggen, respect hoor Sinterklaas. Hoe, hoe u elk jaar toch met al die logistieke problemen en troubles het ja. iedere keer weer voor elkaar krijgt om op 5 december dan toch weer de boel netjes net op orde ja, te hebben. Ja, netjes te krijgen. Ja, het is een beetje timing, hè? maar ja, ik heb natuurlijk ook jarenlang ervaring, hè. Dus ja, dat zou dan toch een beetje betekenen dat u die problemen zou kunnen voorkomen, maar elk jaar tuint u er weer in op de ja, een of andere ja, tuint manier. Ja, ik, ik ben dan te goed gelovig en ik luister naar andere mensen, voor iedereen die allemaal welwillend is en uh, toch uh, moet luisteren en ook over de gevoelens van mensen en vooral kinderen, volwassenen, dat is ook heel belangrijk en ook, uh, ja, waar we allemaal mee te maken, want we zijn soms al een beetje uh, opgewonden van alles en we kunnen altijd wel eens schreven en roepen, maar we zijn het al eenheid en dat is ook alle kleuren van de regenboog en daar is ook de regenboog klaar. Ja. Dus dan moeten gewoon alle kleuren, als we alle kleuren nou van ons ogen zien. Dan we hebben we alle kleuren heeft een doel en zo gaat het soms met de kleuren lopen door elkaar, maar dan zijn alle kleuren weer op zijn plek. Dus uh, zo doen we dat. En ook Sinterklaas doet dat. Dus ook het boodschap wat iedereen ook wil geven. Dus uh, respecteer elkaar. En wie je ook bent, wat je ook bent. Het maakt helemaal niks uit. Dus uh, gewoon respect. Nou, dat is, uh, dat is fantastisch dat u uh, van uw, uw hart geen, uh, geen moordkuil maakt, uh, de Sinterklaas. Dus, uh, ik, ik, ik krijg wel ineens een idee van... Uh, kunnen we u uh, met de tijd misschien dan ook wel eens in een, uh, een regenboog-outfit uh, ja, zien verschijnen uh, op, uh, ja. op Americo? Of, uh, oh, ja, nou, ik, de Americo zit nou in het Bianen-tehuis en mijn trip. Oh ja, tuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Het is wel ja. de enige tijd geleden voor mij dat, uh, ja, <laughs> dat, dat, ik, ik, dat ik helemaal bij was. Zo, oh, zo snel oh zo snel, dat is natuurlijk dat is dat de is opvolger van, op van Mariko ja, ja. ja, ja. en daar kunt u me volgende keer ik uh, lekker speciaal naar je toe komen denk ik, maar mijn collega heeft ook wel heel belangstelling om langs te komen, die had ik net ook al een telefoon die zei oh uh, misschien is dat ook wel de rainbow ook voor de kerstman Oh, Oké, okay. yeah. ja, ja dat is een collega van me. Dus uh, die zegt nou ik zal het vragen, want wij, slu wij sluiten niemand uit. Ja, ja, en dat, dat is uw neef en niet uw nicht dan, toch? Ja, maar nou, het is soms mijn nichtje, maar oh, Een we, soort van nichtje. Voor de statistiek is mijn neef, maar het is een heel mooi nichtje. Ja, oh. ja. ja. Nou, dat klinkt, uh, ah. <laughs> klinkt verheugend. Wie ja. weet wat we, uh, zeg maar, tijdens heel top 53 of 10 allemaal toch komen, Ja, inderdaad. vind ik wel. Ja, ja, dat is wel mooi. Ja. Ja, ik zeg, dus ik kan er niet. we zijn toch queer en uh, queer zien queer kerst. Waarom niet? Dat kan gewoon. Ja. ja. Moet dat uh, allemaal ja, kunnen, ja. toch? Heeft u ook regenboog, Pieter? We hebben ook regenboogpieten. Ja, ja het was heel, we hebben heel veel. En dat was vandaag ook op de geloven school in Schalkwijk. Hebben we hebben allemaal, dus jullie volgen waarschijnlijk niet mijn journaal, maar daar krijgen we allemaal uh, ketting op met hun amulet erop. En er waren allemaal afbeeldingen om de pieten te bedanken. En het waren allemaal regenboogkleuren. Ja, dat is leuk, dus leuk, zeg. Kinderen zijn om, <laughs> kinderen, uh, omarmen al de regenboog, de regenboog. Dus dat is heel fijn. Ja. En ook de, echt de, de gekleurde school of dat moet je allemaal zo noemen, doe dat ook allemaal. Dat geeft, dat is toch al hartverwarmend, hartverwarmend. Want ik had een, mijn make-up dicht, Pietje was erbij, en die zei wat is dit fijn om zo te zijn. Ja. Want nou, Voel je terug, ben je alleen. Dan geef ik jouw kleur in je leven. Nou, hoe kan je het nog mooier hebben, hè? Ah, ja. dat is wel prachtig ja. gezegd, ja. En zijn er nog meer scholen die, uh, die u vandaag uh, bezoekt natuurlijk? Er komt bijna op Heel alle scholen tegelijk. Bijna alle scholen kan ze mij niet opnemen. Maar veel in Schalkwijk ben ik aanwezig. Ja. Dat is ook een hele fijne wijk. Waar echt ook uh, met de energiebemoeienissen allemaal problemen zijn. En daarom zo fijn om daar verwarmd, Ook voor die kinderen. Want zijn kinderen... ...met een islamitische achtergrond... ...die vieren dat in zin... ...maar op school vinden ze dat wel heel fijn... ...dat we daar toch aandacht aan besteden... ...want of je nou kerst viert... ...of Sinterklaas, of het suikerfeest... ...of wat allemaal... ...of de gay pride, het moet allemaal kunnen... Ja. ...iedereen moet dan... Uh, 100% meegaan... Mee en, dat, ...en dat maakt Nederland gewoon uniek... En dat is wel het uh, uniek regenboogland. En dat moeten we ook zo houden, want we lopen een beetje de boel te verslobbelen. Dus dan moeten we even nog wel even opletten dat we niet achteruit raken dat we altijd blijven geloven in onszelf. Nou, ik heb begrepen, Sinterklaas, dat daar inmiddels ook wel actie op onder wordt, uh, wordt ondernomen. Hè? Over een aantal jaren, 2026, dan hopen we ja, weer de ja, World Pride. Of dan hebben we de World Pride hier ja. in. Uh, ja. En uh, kunnen we u dan uh, verschijnen? Want dat is in de, zien te verschijnen in, u, in uw ja, zwembroek, want dat, ja, uh, dat ja, is ja, in de zomer. ik denk dat uh, weer een, ook een dichtje ook een van me, Ludwigje, Ludwig, die daar zal ook heel veel daarmee zijn. Ja, Ludwig denkt altijd veel over. Die zit nou in, ja, in, in, in het zuiden van het land. Oh, ja, okay. mag. Nee. ...komt hij boven, boven water. Hij is daar verdronken, maar hij komt in boven water. En die gaat wel eventjes daar de bol uh, doen. Dus uh, promoten. Maar er komen heel veel belangrijke nichtjes van... Uh, ...om allemaal in 2026 te komen, hoor. Dus uh, let maar op. It's a small world, kunnen ja. we wel zeggen. Nou, hoor. ja. Uh, ja. Ja, nee, dat is... Uh, dat, uh, dan gaan, en dan winnen jullie nog uh, een, een, een prijs, hoor, de Montreux-prijs, denk ik, voor het beste radioprogramma. Oh! oh. Ja. Ja. Nou, het regent complimenten vandaag. Nou, ja, complimenten jullie. Jullie doen het toch maar wel, hè? Ja, ja en dan met, uh, met, met, uh, met veel lol en plezier inderdaad, uh, Sinterklaas. Ja. Dus uh, dank u wel voor dit compliment. Maar met alle respect, uh, we weten hoe druk uw agenda is. Maar ook wij ja. hebben een drukke agenda. Wij moeten ja, dus inderdaad, toch wel is, door. Ik moet mijn kop houden. Dat is het. Ja, nou, ja, want het is LADK, S.A.D.K. Weet u wat S.A.D.K. is? Dat is een stront aan de knikker. Oh. Ja. Ja, maar jullie gaan een plaatje voor me draaien, heb ik gehoord. Nou ja, ik heb begrepen dat u een plaatje heeft, uh, heeft aangevraagd, inderdaad. Ja. En, uh, dat, ja, en dat, het is dat... wel in het algemeen, het is multicolor. En uh, dat is eigenlijk. Het is de, de, de tekst is iets anders... maar multicolor kan je ook helemaal invullen van de rainbow... dat alle kleuren geweldig zijn... wie je ook bent en wat je ook bent... En het is een geweldige groep groepsomilieu. En die volg ik heel goed. En dit is echt uh, een prachtnummer. Daar ga je helemaal van plezier van. En je zingt het ook mee. Multicolor. Dus, uh. Oké. Okay, ja, dat... Nou, dat <totmiddel _> is toch <zin> iets anders dan dat... Uh, dan <totmiddel _> moet u toch weer even kijken naar de administratie, Piet. Ja, want, uh, want daar is want, niet iets helemaal goed gegaan. Want volgens mij had u doorgegeven S10 met... Uh, uh, ja, hoor je mij? In, in, oh, ik dacht dat je ook nog kreeg. Ik dacht dat ik het twee mocht doen. <totmiddel _> <totmiddel _> <eleg> en, en in Israël moet je ook nog hoor je mij, dat is echt over het vergeten kind. En ja. Sinterklaas, die vergeet het kind niet. Ja, precies. Kijk, en dan gaan we die draaien om inderdaad ja. de aandacht te geven en, aan, aan het vergeten en, kind. En is, ik hoop dat S10 ook in 2026 dat ze op kan treden Want het is als ik me hoor van iedereen over de wereld is dit een van de aankomende talenten die we hebben in Nederland. Nou, Dank dus, je? We gaan, uh, ja. we gaan naar de luisteren uh, voor uh, de, Stichting de Vergeten Boek, Kind. We uh, S10 voor 2026. Kijk, die is al geboekt. Uh, nou, <laughs> het, het, succes met uw administratie en, het, uh, en de promoten ervan. We wensen ja. u vandaag echt een, uh, heel veel plezier. Uh, heel veel sterkte ook vanavond met, uh, met het langsgaan van alle huizen. Ja. Doe uh, voorzichtig op het dak. Zeker, ja. want uh, hier en daar ligt wat sneeuw. Ja. En uh, we wensen u natuurlijk morgen een uh, ontzettend fijne verjaardag. Ja, en heel erg bedankt voor het programma en ga genieten van het Request. en heel veel geld en vergeet niet het kind vergeet iedereen een cadeautje en een schouderklop te geven. Nou lieve rainbow uh, mensen knuffel knuffel knuffel van de uh, gay sint. Ja. <laughs> Dankjewel en uh, veel okay. succes vandaag. Dag sint. Bedankt voor je programma. Doei. Doei. S10 met hoor je mee? Hoe gaat het met jou? Maakt het uit wat ik zeg? Want je luistert maar half. En ik denk altijd, ze hebben een antwoord al klaar. Ze denken dat het slecht met mij gaat. the day aan Disney kerstfilms die we thuis hebben. Traditiegetrouw kijk ik dan altijd al dezelfde DVD of videoband, elk jaar opnieuw. Tussendoor zo zocht ik specifieke cartoons van Disney op YouTube. Lastig om te onthouden welke nou op welke DVD of videoband staat. Mm. Veel van die filmpjes die ik me nog herinner als de dag van gisteren... ...zijn gemaakt tussen 1925 en 1950. Een totaal andere tijd, maar toch zag ik overeenkomsten... Een van mijn vereisten is dat ik de Nederlandse versie moet hebben. Anders is dat onbeschrijfelijke nostalgische gevoel niet aanwezig. Al snel, uh, al snel week ik daarom uit naar de streamingsdienst Disney+. Plus, Want ja, daar kan je automatisch alles vertalen. Ik wilde namelijk de cartoon Santa's Workshop... of de werkplaats van de kerstman zien. Naast dat het vroeger leek of zo'n filmpje een heel dagdeel in beslag nam... duurde het eigenlijk maar acht minuten. Wel een scène korter... ...dan die ik me altijd herinner. Maar wat blijkt, daar is eens een scène uitgeknipt. De kerstman keurt op een gegeven moment speelgoedpoppetjes... ...op kwaliteit in zijn grote speelgoedfabriek... ...voordat hij alle kinderen gaat verblijden. Op een gegeven moment komt daar ook een stereotype zwarte pop voorbij. Die wordt afgekeurd en zo afgeserveerd. De wolf en de drie biggetjes... Een Joodse karikatuur komt op een gegeven moment daar aan de deur, namelijk de wolf die, wordt, die zich verkleedt als iemand anders om niet op te vallen en zo binnen te dringen bij zijn prooi. Ja, een grote neus, bril en lange baard. De arbeiders die bij de opening van de film Dumbo een lied zingen met wij zijn slecht slaven die werken dag en nacht, spreekt denk ik voor zich. En zoek maar eens de Disney cartoon Fantasia op dan begrijp je misschien ook wat meer over de verandering die het Sinterklaasfeest de laatste jaren heeft doorgemaakt. Alle drie legendarische films die een ieder bijblijft, maar een andere tijd. Queer was net zo goed taboe. In die tijd waren er zelfs wetten om het absoluut niet te hebben over seksualiteit in met name Disneyfilms. Die wetten golden voor de meeste studio's nog tot ver in de jaren zeventig maar toch was al ver daarvoor emancipatie te zien. Zelfs in die simpele, kinderlijke, surrealistische cartoons. Vooral dat surrealisme dat bij Donald Duck, Tom Jerry en Bugs Bunny... bijvoorbeeld de boventoon voerde. Gaf voor de makers al in de jaren dertig ruimte voor vrije invulling. Bugs Bunny, regelmatig kust hij verschillende personages van hetzelfde geslacht... of verkleed hij zich in allerlei gedaantes. Hij werd dus ook sinds 1940 door de makers... Oh, slim weggewerkt door de makers door het in een grapje om te toveren. De first animated drag queen wordt hij genoemd. Wat bij zo'n cartoon over een kinderlijk personage vrij makkelijk kan. En verder zitten zeker Disney films vol met grappen... die ook de meekijkende ouders een leuke avond bezorgen. En soms ook een wat duistere ondertoon. De tijd verandert. Nu in 2021 ontmoeten we de eerste echt openlijk... Uh, karakter, gay karakter in strips en cartoons. Archie Comics introduceerde dat. En in de echte speelfilms is het al langer normaal om een gay personage niet de slechterik te laten zijn. Of op een altijd toevallige manier al halverwege de film dood te laten gaan. Dat is de, uh, dat is de essentie van representatie. Laten zien wat er is. Meer dan je eigen wereldbeeld. Juist dat maakt film een kunst. Dus denk daar maar over na wanneer je weer een Kerstklassieker uit de kast haalt. En Mirko, ja. Wat gaan we nu doen? Oh, jullie willen een kaartje. Ja, we gaan, we gaan, het ja, nee. we gaan hem gelijk doen. We gaan hem gelijk afkondigen. Ah, okay. oh, nee. Ik kan hem erin niet gooien. Ik, ik, ik <laughs> gooi hem er nu in. Gooi <laughs> hem erin. <laughs> Jelmers journaal in kleur. Yes. Je hebben het straks nog een ja, op. Ja, Normaal voel ik een, een, een duidelijkere punt, maar ik denk het bouwt nog ergens heen. Ja, sorry. Uh, <laughs> kleine technische pas. Het is een lekker het, ja, hè, jongens. Ja. Ja. Nou, ik denk ja. dat dat allemaal door die Klaas komt. Die Klaas, die komt, sind, ja. en die ja. Klaas, Klaas heeft op alles... De, regenboog -klaas. door. De hele boel ja. door. Ja. Maar uiteindelijk komt alles door. allemaal goed, Uiteindelijk. Ja, net, net als bij de Regenboog klein. Precies, ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> Mooi, uh, mooi statement weer. En, uh, en lekker actueel, uh, Jelmer. Ja, ik, ik zat er nog midden in. Want ik heb gisteren... Uh, dat doe ik dus elk jaar gewoon... Dat vind ik echt geweldig om gewoon van die Disney films uh, te kijken. Met kerst en dan ook altijd dezelfde. En dan, ja, we hebben ook natuurlijk nog videobanden en zo. Dat is helemaal geweldig. Wat daarop staat. Um, maar op een gegeven moment ging ik dus inderdaad... Stukjes op YouTube zoeken omdat ik sommige niet vond. Of, oh ja, wat was dat ook weer? Allemaal in het Engels. Maar toen kwam ik op een gegeven moment... ...filmpjes tegen, want zo werkt dat algoritme van... ...wat is er allemaal veranderd in cartoons? En toen zag je dus allemaal ook bijvoorbeeld in de aristokatten of zo... Uh, ...met uh, uh, uh, uh, katten die op een gegeven moment heel Japans zijn getekend... ...en dat zijn dan vaak een beetje de ja heel typisch en ook een beetje stereotypisch, ja, stereotyp zeg maar. Uh, en het schijnt dus ook, daar ben ik dus ook achter gekomen ...dat tijdens de Tweede Wereldoorlog, want toen was die cartoon juist echt in opkomst... Um, Heel vaak Amerika en Japan daar tegenover elkaar werden gezet in de vorm van katten. Of dat zie je bijvoorbeeld in uh, Lady en de vagebond zeg maar, die, uh, die, die strip. Want daar wordt uh, Lady zeg maar, op een gegeven moment lastiggevallen door twee katten met wel heel opvallende snorhalen en spleetogen, zeg maar. Ja. Um, en ook wat ik noemde bijvoorbeeld met uh, Dombo en zo, daar, daar, daar, uh, uh, daar let je eigenlijk helemaal niet op als je dat kijkt. Maar als je dat zo in die filmpjes ziet, dat ze gewoon. Dat zijn dan ja, een, een, gekleurde personages. En die gewoon een lied zingen over wat ze doen. En dat was dan normaal. En je hebt bijvoorbeeld in die uh, film Fantasia in die cartoon. Heb je op een gegeven moment. Dat is volgens mij een soort onderwaterwereld, waar ze half uh, zeemermin zijn en uh, nou, dus kunnen zwemmen. En dan worden die prinsessen zeg maar, verzorgd door zwarte, uh, ja. uh, zwarte personages met hele dikke lippen, uh, oorringen uh, door hun oren heen en uh, ja dat allemaal en uh, nou het was een soort ik wist wel dat het natuurlijk allemaal anders was vroeger maar het viel me eigenlijk op door dat Disney Plus um, voor die cartoon waar ik mee begon van Santa's workshop zei van let op hier kan aanstootgevend uh, beeldmateriaal zijn en daar hebben ze dus ook een scène uit uh, geknipt ja ja, ja. ja. ja. Nou, dat is mooi je had een, echt een echt een leuk item omdat we he, de, die traditie allemaal wel eigenlijk een beetje kennen om die, die sowieso in, in de media uh, worden natuurlijk de uh, de films Home Alone is altijd zo'n standaard iets wat terugkomt ja. en dergelijke maar mooi dat zo'n uh, zo nee, zo zo zo maatschappij als Disney inderdaad kritisch naar zichzelf kijkt. Ja, en, uh, ja. nou ja, ik, ik wil daar nog wel iets aan toevoegen. Ik vind het namelijk een beetje jammer dat ze het er dan uithalen. Ik vind zo'n waarschuwing vind ik veel beter werken. Van ja. nou, dan staat er bijvoorbeeld ook bij van: dit was altijd al fout en nu nog steeds. Maar ja. laat het er dan ook in, want dan. Dat weet laat je, je zien ja. hoe het is gemaakt. En uh, uh, dat vind ik ook wel belangrijk. Bijvoorbeeld ook met... Uh, de, de, de, dat sprookje over die wolf. Daar denk je helemaal niet over na. Want je dacht als, uh, als kind of als... Ja, ook gewoon als wat ouder iemand gewoon vroeg... Oh, die verkleedt zich dan als een beetje onopvallend Maar dat was... Als je daar nu goed over naakt... Dat was, dat was zo slecht. ja. En, als je nadenkt wanneer die cartoon is getekend, dat is allemaal tussen 1930 en 1950. Nou, als je ziet wat er in het echte, Kunnen, ja. echte ja. wereld gebeurde. En dat had ja. natuurlijk ook een functie. Ja. Omdat, omdat zeg ja. maar, want dat, dat werd niet voor niets gedaan natuurlijk. Het was ook hoe de, de, de maatschappij op dat moment in elkaar zat. En, ja. Ja. De, dus In die periode tijdens de Tweede Wereldoorlog was natuurlijk Japan ook ja. een vijand. Ja. Dus ja. werd dat ook eigenlijk, zeg maar, daar weer. Het was ook een soort van. van ja, dat dat, dat maakt het juist en, leuk. En wat het ook een beetje. Krijgt, als we ja. Door de tijd in zijn ja. moet meer komen. Um, uh, me afkappen. Maar uh, we hebben wat, nog ik, tijd. wat ik zei over ja. Bugs Bunny... dat, dat vind ik zo'n leuk voorbeeld over... dat die tekenaars en die bedenkers eigenlijk uh, dachten van... nou, we kunnen eigenlijk gewoon alles maken qua, qua queer en zo. Want er waren dus echt regels uh, dat dat absoluut niet mocht uh, in films. Maar ja, uh, als, een, als een konijn uh, van een 100 meter hoge boom naar beneden kan vallen... en die dood is, dan kan je hem ook... Wel andere dingen laten ja. doen, zeg maar. Ja. Dus, dus, dus, en, of, of Donald Duck, die ja. keihard tegen een steen aansleet. Ja, zoiets. En dan uh, toch weer de volgende keer verschijnt. En dat, dat, is, dat maakt animatie zo leuk. Um, en toch verbaast me het daarom dat, er, dat het nog zo lang duurt. Wat ik aan het einde dan noem, voordat zo'n Archie Comics dan echt ook durft, denk ik. Vooral als ze denken ook durven. Uh, zoiets te maken van echt een verhaal... dat draait rond een uh, gay personage. Ja. Ja. Maar dat gaat dan vooral om tekeningen. Hè? Want in de echte speelfilms hebben we natuurlijk... wel vaker gehad, maar dan was het inderdaad... of ze gaan dood of... Uh, ja. Ja. ja. En tegelijkertijd ja. dat ik dan wel weer heel positief vind... Dus kijk... Uh, tegenwoordig worden. wordt, Japanse cultuur in de media, het is bijna een trend geworden, weet je wel. Dus hoe die relatie verbeterd is in minder dan honderd jaar, dat is eigenlijk ontzettend mooi om te zien. Dus het kan wel. Dat vind ik een heel mooi voorbeeld. Ook met alle culturen waar dat nog niet op in ieder geval dat punt is, zeg maar. Ja, ja dus. kunnen, het, is, het gaat over bewustwording. Je ja. moet trouwens ook denken aan, aan, aan, aan een documentaire, een documentaire film, The Celluloid Closet. 1995 is een, um, is een documentaire van uh, Rob Epstein. En um, dan moet ik even goed kijken, Jeffrey Friedman. En um, wat ze hebben gedaan, is ze hebben eigenlijk allemaal gekeken... naar hoe zeg maar, queerness in de grote bioscoopfilms van Hollywood... waar natuurlijk uh, een groot, uh, groot taboe over was. En de filmmaatschappijen, de critici ook daarmee keken. Hoe er toch altijd een hint werd gegeven naar, zeg maar, die seksuele diversiteit. Ja. En ik heb net eventjes gekeken. Hij valt op diverse streamingsdiensten nog, uh, nog te bekijken. Ja. Absoluut okay. interessant om die documentaire ook te kijken. Leuk voor de kerst. Wat, wat ik Noem, het altijd, nog eens? Noem het nog eens? De Celluloid Clause. Wat ik sowieso altijd leuk vind en dan tot slot leuk vind aan Disney films. En daarom heb ik die ook uh, specifiek uitgelicht. Nou, ten eerste, het zijn hele goede films. Maar bijvoorbeeld ook bij zo'n film als The Lion King. Als je dat dan nu kijkt, dan denk je... oh. Die karakters zijn best wel zeg maar te, te, te refereren aan echte mensen. Zeg maar, en hoe het, hoe het echt zou kunnen zijn. En dat, dat, dat. Dat, dat is altijd zoiets bijzonders dat je toch uit het denkt... Ja, het wordt uiteindelijk gemaakt door volwassen mensen voor kinderen. En ja, dat, dat kan eigenlijk niet los van elkaar gezien worden. Precies. Je hebt er toch over kerst gesproken. Uh, ja. Je hebt er een nummertje aan gekoppeld. Zeker, ja. Uh, favoriet nummer sinds vorig jaar. Dat kan ook niet anders, want die is vorig jaar pas uitgebracht. <laughs> Wil je iets anders dan Maria, Ma, Maria Carey? Maar dan gewoon onze Nederlandse uh, Gavin Reinders. En uh, hoe, dat is heel stom dat ik dat vergeet wie dat nog meer... Jasje ja. alleen. Jasja, ja. Inderdaad, zoiets. In de kast of met Kerk. Of uh, <laughs> nou Je hoort haar zingen. Daar ja, gaat het. Mijn broer vroeg ieder jaar dezelfde Lego set. En mijn vader vond hem stoer, dus heb ik hem ook op mijn verlanden gezet. Stik hem droomde ik over prinsessenjurken en Barbie poppen. Maar was bang dat de kerstman niet zou stoppen bij het huis van een niet echte jongensjongen. Jongen, ik ga niet terug de kast in deze kerst. Ik ga niet terug de kast in Ik wand in wand in openbaar samen met, jou, samen met jou, samen met elkaar Je hebt mijn cadeau onder de misteltoe Voor dit kerstpace. ho oh oh ho oh. Ik verberg niks, het is een queer kerstmis Alles wat ik ben staat op mijn wist. Kast in deze Ik ga niet de kast in deze kerst. Ik ga niet recht de kast in deze kerst. Vrolijk kerstfeest, Jascha. Vrolijk kerstfeest, Kevin. Met untouched, prachtig, lekker nummer. En we moeten hem eventjes afkappen, want er staat een volgend interview aan uh, ja, op het programma. Ja, inderdaad. En, en dat is uh, Luca de Wind. En uh, ja, Luca zit op school, dus die mist anders uh, te veel van haar les. Dus precies. we gaan lekker door ja, meteen. Dat kunnen we natuurlijk niet doen. Kijk. Nee, precies. Als het goed is, hebben we Luca de Wind aan de telefoon. Yes. Ja, hey Luca. Welkom in het uh, programma. We gaan meteen van start, Luca. Graag, wie ben jij voor de luisteraars? En uh, ja, hoe ben je verbonden aan de uh, LHBTI-community? Uh, ik ben Luca, ik ben uh, 17 jaar. Ik gebruik en pronouns. Uh, ja, ik uh, woon in Haarlem. En uh, ik ben verbonden aan de LHBTI-gemeenschap. Uh, ja, ik doe mee aan de Paars Vrijdag-campagne dit jaar... Ja. En uh, ja, ik ben zelf ook queer. Mm -hmm. En ik zit in de GSA bij mij op school. Dus ik okay. denk dat dat het wel is. Super ja, leuk. Super. Ja, super. Ik uh, ga even uh, de volgende vraag stellen ook meteen. Jij vertelde al van, je bent heel actief in, uh, in de community. We vieren uh, paarsvrijdag op school. Dat mm -hmm. is aanstaande vrijdag. Ja. En yes. uh, je bent actief in de GSA uh, op jouw school. Ja, en klopt. kan jij vertellen wat een GSA is? Ja, uh, GSA staat voor uh, Gender and Sexuality Alliance. En dat is eigenlijk gewoon een groep leerlingen en docenten op een school... die uh, samen de school proberen een veiligere plek proberen te maken voor iedereen. En vooral voor queer leerlingen en docenten. En uh, ja, dat, dat is een beetje wat de GSA doet. Ja, mooi dat uh, dat, dat ook uh, veel op scholen wordt gedaan. Hè? En jullie hebben best een grote GSA, heb ik begrepen, op jouw school. Ja, klopt, ja, klopt. Klopt. ja, mooi. Ja, daar klinkt ook een beetje trots in, uh, hoor ik, uh, Luca. Ja, zeker. Ja, wat mooi, zeker. Wat mooi. Je hebt me helpen uh, opzetten, toch? Ja, ja nou, met super. een paar vrienden. Ja, leuk. Nou, hartstikke goed. Nou, 9 ja. december dus, aanstaande vrijdag Paarse Vrijdag. Ook daar moeten we waarschijnlijk wat uitleg geven... misschien aan mensen die niet direct met scholen betrokken zijn... en uh, naar luisteraars. Kun je mm -hmm. vertellen wat dan Paarse Vrijdag is? Absoluut. Uh, Paarse Vrijdag wordt eigenlijk iedere tweede vrijdag van december gevierd. En uh, ja, dan vragen we aandacht voor seksuele en genderdiversiteit uh, als de norm. Uh, daar streven we naar met Paars Vrijdag. En, ja, we hopen dat zoveel mogelijk leerlingen en docenten op scholen... dan paars uh, gekleed naar school gaan, de school paars versieren. En op die manier uh, aandacht daarvoor vragen... en laten zien dat jij de community support, zeg maar. Ja, precies. Hartstikke goed. En wat do doet jouw GSA dan voor Paarsvrijdag Vrijdag op jouw school? Um, dit jaar uh, gaan wij een lunchconcert organiseren, uh, waar onze leerlingen dan uh, ja, zelf optredens geven van nummers van queer artiesten en we gaan langs de brugklassen om uh, voorlichting te geven over paarsvrijdag Vrijdag en de GSA. En, um, ja, we hebben aan mentoren gevraagd of zij de Paarsvrijdag Talkshow willen laten zien in hun mentorles voorafgaand aan Paarsvrijdag. En zo'n zo uh, Paarsvrijdag Talkshow, zei je? Is, dat is op, op, uh, op een zender? Of dat kan je. Uh, hoe kom je eraan? Uh, ja, via internet. kan je vinden via paarsvrijdag.nl. Okay. Uh, volgens mij staat die ook op YouTube. Mm -hmm. En uh, dit jaar is de eerste editie uh, georganiseerd door GSA Netwerk. En daar uh, ja, onder andere ik, maar ook andere leerlingen op, van scholen over, ja, over het hele land... die vertellen daar wat dingen over Paarsvrijdag en over hun leven. Oh, leuk. Ja, dus gewoon uh, op uh, internet of op uh, YouTube into Paarsvrijdag Paarse Vrijdag Talkshow... en dan krijg je het wel zelf te zien. Yes. Ja, mooi. En uh, stel dat er een school of, uh, uh, is die een behoefte heeft aan, om een GSA op te zetten. Hoe kunnen ze dat doen? Hoe kunnen de leerlingen dat, uh, dat uh, verwezenlijken? Um, nou, wat ik destijds heb gedaan is met een paar vrienden zijn we rond gaan vragen aan docenten of er überhaupt een GSA was. Nou, als die er niet is, nou ja, uh, dan zijn wij uh, gaan kijken op gsanetwerk.nl. Mm -hmm. en daar staan heel veel tips en informatie over hoe je een GSA kan oprichten. En wij zijn uiteindelijk naar de rector gestapt en gewoon gezegd van ja, wij vinden dat er op school een GSA moet komen. Knap Doe er hoor. Ja. Daar is best wel een beetje moed voor nodig hè, om dat te doen. Ja. ja. Complimenten. Ja, super. Nou ja, en dezelfde vraag als iemand op school Paarse Vrijdag wil gaan uh, organiseren. Wat, hoe moet ze dat aanpakken? Um, nou ja, ieder jaar is er een Paarse Vrijdag actiepakket te verkrijgen via GSA-netwerk ook. Um, die, die is inmiddels al uitverkocht en zal nu te laat zijn om die nog aan te schaffen. Maar... Um, je kan zelf posters maken met daarop de aankondiging dat het 9 december paarsvrijdag is. Je kan je vrienden, docenten, klasgenootjes vragen of ze paars gekleed naar school willen komen. Ik kan een mailtje sturen naar de hele school. Ja. Dat zijn een beetje de last-minute dingetjes die je. Kan die je nog doen. kan doen, ja. ja nou, dat zijn op zich wel, zijn wel goede tips, denk ik. Super. Nou ja, dan denk ik voor de laatste vraag uh, van dit interview. Heb jij nog iets toe te voegen? Dan kan jij weer gewoon naar de klas. <laughs> um, nou, eigenlijk niet echt. Ja, wees jezelf en als dat niet lukt... dan uh, probeer gewoon lekker te experimenteren met kleding en make-up. En laat, ja, laat je niet gek maken door wat anderen zeggen. Heel Kijk, goed. Een mooi statement. Dank, ja. je wel, dank je wel. En dat geldt voor iedereen. Niet alleen voor jongeren. Nee, precies. He? Dat is heel duidelijk. Heel goed. Nou, Luca. Geweldig dat je in dit interview wilde zijn. Dank je docent ook uh, voor mij. En uh, jij hebt een, uh, een uh, verzoeknummer ingediend? Ja, daar, daar ga ik heel eventjes over inspringen. Want de fout van het verzoeknummer staat dat hij nu niet werkt. Dus we gaan nu eerst een ander nummer draaien... en dan draaien we daarna naar het verzoeknummer. Okay. Hij staat okay. even dat hij corrupt of zo. Ik weet niet uh, oh, wat er is, okay. maar dat, dat gaan we regelen. Hij komt hierna. We gaan hierna. het regelen. Hij komt hierna, maar je, je kan hem wel alvast noemen. Hè? Ja, in ieder <laughs> <je, in, in laughs> geval wil je hem zelf noemen, Luca? Uh, ja hoor, dat is... Um, oh, welke had ik ook alweer? Jesse Page. Uh, <laughs> yes Jesse Page. Um, it's not a Ja, yeah, it's not yeah, a faith. Yeah, ja, Die komt dus daarna. Eerst komt dan ja. Sexy Santa. Heel leuk. Oh. Right, leuk. Oh. Oh, nou, nog nu? even praten. Oh, we blijven... Sorry. Ik moet nog even praten oh, met jou. Ik me wil wel even praten, ja, ja Maar, iets, uh... <laughs> maar Luca, dus... Luca moet weer terug naar de klas, ja, dus dan ronden wij het af. Dankjewel Luca voor, uh, voor dit interview en fijne maar, bij ons oh, vrijdag. We doen hem toch wel. Oké, okay, dankjewel. <laughs> Oké, okay, dankjewel Luca. Doei doei. doei, doei. doei. Sexy Santa, I've been naughty all year long, so you would visit me on Christmas Eve And use your spanking rod on me, it turns me on, I'm not gonna lie Last year was a blast, the two of us were having fun until the morning light I thought you'd maybe call me right, so you did not wonder why Guilty for a fact, I know She's screwing all the else. she's a whore was het uh, afsluitende nummer, eigenlijk al met een knipoog naar de kerstperiode. Uh, net zo uh, uh, licht zondig als uh, we begonnen zijn om het zo te zeggen. Santa. Sexy Santa! Inderdaad, ook. Klik er En we hadden ook al een sexy Sinterklaas. Ja, sexy Sinterklaas. Ja, ja, ja, ja precies. De, de, de, de, er is een themaatje <laughs> er, uh, aan te hangen. En natuurlijk gaan we straks wel eventjes volledig luisteren naar dat mooie nummer van, uh, van Luca. Ja, en, uh, met. It's de, not a face. Precies. Uh -huh. nou, absoluut niet. Jesse nee. Page. Nee, nee, absoluut niet. Nee. Nou En anders is het een hele lange feest. Een hele lange feest. Ja, van, uh, nou ja. wat is het? Fase uh, tot gemiddeld dood. 83 jaar. Ik kom, <laughs> ik, ik kom er maar niet uit. Nee. Nee, geen levensfase, maar dan minfase. Ja, Gewoon een leven. Ja. Precies, een leven is dat ja, inderdaad. Ja. Nou, ja, met plezier. Um, uh, even nog terugkomend op, uh, op paars. Uh, een beetje van, uh, waar, waarom nou de kleur paars? Nou, dat heeft eigenlijk te maken met die symboliek van die regenboogvlag... Van uh, de, de, de, de bedenker waar ik nu prompt de naam eventjes van kwijt ben. Uh, Baker, uh, nou in ieder geval uh, niet George Baker. Nee. Die heeft een andere kleur. Ja. Ja. Maar in ieder geval de kleur paars staat symbool voor karakter. Spirit. Ja, spirit. En, en Gilbert Baker. Dus. Gilbert. Gilbert Baker, dat is het inderdaad. Hè? Hij is de bedenkende ontwerper van die vlag. En al die vlaggen, die kleuren hebben natuurlijk een symboliek. Paarse vrijdag is spirit. Vandaar de paarse vrijdag. Um, dan zijn we toe aan de, de agenda, maar uh, niet daarvoor hebben wij uh, nog eventjes de aandacht voor uh, onze extra uitzending die komt in december. Ja, ja. 19 december van 7 tot 12, dan uh, top 53. Ach, ja, heerlijk. Ja. Ja. Lekker hè? En uh, uh, waarom ook alweer 53? Dat is uh, 53 jaar dat de Stonewall uh, Rides zijn geweest in New York... En dus gaan we ja. dat net als dat we toen de top 51 in 2021. Nee, 2022. 20. Ja, nee, ja? nee 21. 21. 20. Ja, 21. Ja, 51 hadden we in 20. En nu, ja, nu is het 22, dan hebben we 53. Precies. Ja. Oké, okay, dus stemmen. Ik weet niet wat Jelme ons wil proberen te zeggen. Jammer Jamme wil, wil wat, wat, wat zeggen. We zitten bijna op de tijd. Ah, we zitten bijna op de tijd. O, ah, ik dacht, doe rustig aan, doe rustig aan. Nee. Nee. Je de ja, even ja, ja het op... hij is multi-interpretabel. Ja, ja. nou, is... Stemmen kan ja, dus altijd nog, dat doen we zo meteen. Uh, eventjes voor stemmen, de agenda dan, dan toch nog even in het kader van de kerst. Uh, onze plaatsgenoot, uh, uh, Kees Roos, uh, heeft zijn 350 ja. kerstallen op dit moment weer in de kerk opgesteld. Um, uh, die kun je bezoeken. Um, uh, Kees uh, is, uh, is ook uh, bekend van de regenboogcommunity. Hij showt graag zijn kristallen En dat is in de Agatha-kerk te bewonderen. Ja. Um, op de woensdagen, de zaterdagen en de zondagen... mocht je hier meer over willen weten... kun je dan bellen op 06-4104-5031. En volgens mij zijn we er dan echt doorheen. Ja, en Toch? ik weet trouwens, kleine toevoeging... dat, uh, dat de site ook voor een filmpje bij hem langs is geweest... Dus... Oh dat, uh, kunnen mensen ook zeg maar, via die weg een beetje kennis maken met zijn verzameling. Stanford Insight. Ja. Hartstikke goed. We gaan eruit met dat mooie nummer van Luca. Ja. de Stemmen kan even? nog tot 14 december. Even, uh, Allemaal op Katy Perry. I Kiss The Girl. Ah, oké. Okay. <laughs> We zijn uh, lekker aan het rommelen over elkaar heen. Dit was uh, de laatste reguliere uitzending van december. En uh, graag tot 19 december.